Bijna 800 passagiers die op Schiphol waren gestrand... zijn vanavond eindelijk op een vlucht naar hun bestemming gestapt. Rond half negen vertrokken de eerste drie KLM-vliegtuigen... naar Shanghai, Dubai en New York. Transavia en Martinair hopen morgen weer te kunnen starten. De KLM wil morgen de helft van het aantal normale vluchten uitvoeren. Het vliegverkeer in heel Europa komt na vier dagen langzaam weer op gang. De Japanse autofabrikant Toyota roept in de VS opnieuw auto's terug. Er moeten 6000 luxe terreinwagens naar de garage vanwege veiligheidsproblemen. De verkoop van de SUV was al opgeschort naar een klacht dat de terreinwagen op hoge snelheid de neiging heeft te kantelen. Ook alle andere terreinwagens van Toyota, zoals de Land Cruiser, worden getest. Kernwapens blijven ook in de toekomst nodig als afschrikking, zegt NAVO-topman Rasmussen. Hij vroeg daarom voorlopig weinig voor het ontmantelen van alle kernwapens. Bovendien vindt hij dat NAVO-landen hierover niet zelfstandig kunnen beslissen. Dat mag alleen in NAVO-verband gebeuren. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, wil een flinke vermindering van het aantal kernwapens. Oud-minister Van der Laan heeft zich als eerste publiekelijk kandidaat gesteld voor de post van burgemeester van Amsterdam. Hij zat acht jaar in de Amsterdamse Raad en was daarna minister van Wonen, Wijken en Integratie. Na de val van het kabinet zei Van der Laan dat hij voor de PvdA in de Kamer wilde komen. Het vertrek van burgemeester Cohen heeft daarin verandering gebracht. PvdA-fractievoorzitter De Wolf noemt Van der Laan een interessante kandidaat. Nederland en Vlaanderen hebben een nieuwe stripprijs in het leven geroepen. Genoemd naar de schepper van Suske en Wiske. De Willy van der Steenprijs voor het beste Nederlandstalige stripalbum van de laatste twee jaar. De winnaar krijgt 5000 euro en een tentoonstelling over het boek. Het weer overwegend bewolkt. In het noorden vannacht kans op regen. Morgen in het hele land af en toe een bui afgewisseld door zon. Het gaat stevig waaien. De temperatuur 10 tot 14 graden. Dit was het Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010. Al twintig jaar live. We Met, Met nu. nu de nacht. Irak en zijn leiders moeten liever zijn voor deze krimpjes van abuse en destructie. ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skat -raketten. Al 20 jaar. jaar. Can't touch this. Why? Okay. Sorry about the music. Dit is 20 Jaar ZFM.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 You girl love for oh, wishing well, to kiss and tell, oh wishing well, a butterfly like tea, wish me love for oh, wishing well, to kiss and tell, oh wishing well. Come on, it was my love. Vierf, al, al, Al, Twintig jaar Live in Zandvoort. En jij bent erbij. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel achter straten op bewoners of voorbijgangers van ver. Niet zegt zeker weet, week, je de stad, mijn hemelse verslaving, voel je de aarde. Tussen de schemer en de avond verdwaal ik elke keer in de stem van de zee.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 ierto el sonido del mar me devuelve a casa no soy